Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zee. Zandvoort. En zen, ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met zen, nu. Zandvoort op zaterdag. The message is perfectly simple. The meaning Yes, sir. wel weer muziek zijn uit de jaren 80, Albert. Dat kan niet missen. Een <lacht> lekker begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag op deze regenachtige zaterdagmiddag. Je hoorde de single van ABC en Bier Nimi voor Zandvoort en de regio. En in de tweede uur hebben we weer heel wat onderwerpen voor je. Waaronder? Waaronder uiteraard rond de klok van uh, half vier. De evenementenagenda en uh, we gaan ook schakelen met uh, tegen, tegen kwart over drie naar uh, Joop van Es einde van de eerste helft van SV Zandvoort.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 Ik had een tijdje niks te doen Het was vroeg in het seizoen Zo van alles mag er niks moeten Je weet wat ze zegt, Als je nergens zoekt precies Dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe Hey, een om mijn klavertje Vier dagen als deze dus Klagen we niet, niet hier Allemaal goed, goed, zoeken naar vertier moeten naar een plekje in de vaste kroeg van een vier ik Ken de haar via via Zijn we via ook Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt naar nou, wat ik wil, ja Laat ze rond, tijd om te vertrekken Stuur we op weg naar huis, nog een berichtje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 is wat ik zei tegen haar te... Hey, leuk om deze plaat weer eens terug te horen Op de Zandvoortse radio Je hoorde Dikkie Deks En uh, slaap lekker Nou, uh, op het voetbalveld wordt zeker niet ges geslapen Dus snel weer over naar uh, Joop Fles. Wat zijn er nog ontwikkelingen Joop? Ja, ja, nou, uh, heel goede ontwikkelingen tenminste. in Het uh, uh, is nog steeds 0-0 Maar Zandvoort is aan het drukken op het doel van Helpsport Het is een keer per op rij nou het zal wel zijn 3-4 minuten En uh, Zandvoort door uh, ik wil gewoon lekker nog even voor die rust uh, van komen. Dat lukt niet helemaal. En uh, nu mag uh, de keeper van Hellasport, mag die bal vanaf de zijfrijdlijn weer in het spel brengen. Uh, na die drie corners op één rij. Uh, Zandvoort, dat, uh, dat uh, uh, uh, ja, zeg ik, het begint te druk te zetten. Een beetje laat misschien, had het wel eerder gekund. Want ik vind dat Hellasport niet echt een hele dunderende ploeg bepaalt niet. Het zijn wel grote jongens, waaruit het ook echt helemaal mee op. Uh, voetballend is het uh, wat minder. Uh, Zandvoort kan uh, gelukkig uh, nu eens een keertje die bal wel goed in de ploeg houden En goed voor krijgen. gaan hij kan touw, gaat 16 meter gebied Wordt er wel verdedigd, wordt er weer uitgedrongen en probeert het dan nu toch te propageren En dat, eh, dat geeft een heel schotje, dat eh, stelt helemaal niks voor. Maar Can dat is wel hij zal voor door de inzet van Patrick van de Hoort kan doorgaan en die is Ronald Kalers, de verdediger, die gaat de 16 meter gebied, die maakt een overtreding, pekt het aan het shirt van een van zijn tegenstanders uh, en de scheidsrechter die het absoluut niet moeilijk heeft, wel een gelijke kaart te geven aan diezelfde Kalers, omdat die toch wel een behoorlijke overtreding maakte op de rand van de sessie in het van Zandvoort, maar er kwam gelukkig voor Zandvoort niets meer uit dan een afzwaaitje. En hier wordt die bal teruggezet en het ging ons beide gevaarlijk over. Ja, het is jammer dat je in die casino valt moeilijk te beschrijven, maar de keeper die stond, uh, laten we zeggen, een weetje of tien links was het doel en de verdediger stort hem recht op het doel af en dan moest de man nog sprinten ook om die bal gewoon te kunnen houden. Nu is het nog steeds uh, probeert tenminste, like zo zoals je voor die bal uh, over de helft te krijgen. Dat is nu gelukkig, maar dat is Jan Zonneveld. Zonneveld die de bal heel simpel kan oppakken, geeft een goede paaslaag van de hoort. Van de hoort een...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 een berg, een berg helemaal in de hoek. En uh, aan de, de linkerkant van Zandvoort te zien probeer ja. dat ze maar uit de kamer lukt nog helemaal. Dat gaat nog gewoon lukken? Ja, inderdaad. En dan gaat het nog toch nog via de voet van die verdediger over de achterlijn. En dat betekent dat Zandvoort nog even vlak voor rust een corner mag gaan nemen. En hetzelfde zelfs de IJsselburg gaat dat doen. Ligt nog voor Zandvoort. En dat is dan. Op dit moment, is van de Oort. Uh, Maurice Mool, no, Billy Fisse komt eraan struinen. Er kan aansluiten. kan niet niet bijkomen. En het is een uh, hele sport, die de bal kan wegwerken. Maar via de voet van Jan Verdenveld komt toch Zandvoort weer in balbezit. En we gaan kijken wat er Zandvoort dan kan. Het helemaal terug. En dat maakt niet uit, want Zandvoort heeft op balbezit. is uh, dus daar uh, vissen. En dat hoeft dan niet meer. De schijnt heeft gevloten voor rust. Het is 0-0, maar als stond voor dit volk en houden in de tweede helft, dan maak ik me sterk dat ze toch deze wedstrijd kunnen gaan binnen, Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de part deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien c'est que qu trop Weet ik van jou, Albert-Jan, dat je niet echt een fan bent van deze zangeres, mijn vriendin Carol Emerald. Nou, maar de laatste weken hou je aardig rustig, dus Maar uh, die plaatje is best wel lekker, toch? Ja, maar... nee, prima. Daar nou begon het een beetje mee en het is dus meteen ook een van haar betere singles uh, wat mij betreft. Je hoort uh, Back It Up en daarom werd het vijf voor half vier.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 je zegt Ik mis je zo, want daar... Dat is wel heel gevoelig hoor. Volgende week vrijdag in het Wapen van Zonvoort. De Ander Haassers in avond. En we kwamen alvast een klein beetje in de stemming met uh, de Haassers uh, junior en Roxanne Haas. Ik, ik kan er niks aan doen, Mark. Dit nummer hoor. Ik krijg gewoon kippenvel. Ja, je, je hebt kippenvel. Ik zie ik het gewoon. er gewoon. niks aan doen. Maar goed. Oké. Okay, uh, evenementagenda. Evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, uh, natuurlijk dit weekend staat uh, allereerst. Uh, ja, uh, je hebt het al meerdere maanden meer op de radio kunnen horen. Vandaag eigenlijk de korendag. De grote... Korenslag uh, in Zandvoort vanaf vanmorgen tien uur tot vanavond een uur of elf. De volkorendag? dag. De volkorendag. dag. Ja, nee, die, nu heb ik hem door. Oké. Okay.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 Ja, er is een collega van ons. Die belt op nu, denk ah, okay. ik. Nou, op jouw toestel. Op mijn toestel? Ja, nee, ik zet oh. hem wel even uit. Zo hoor. Okay, nou, even wachten. Ik ga even rustig door. Uh, Spectaculair sportief hebben we gehad, mainstream jazz combo vanaf 4 uur in Albatros. En natuurlijk morgen vanaf 12 uur.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 Dat was Emiel uh, Stoert op de Zalvoorts Radio met Nak on Wood. We gaan hier snel over naar Joveness, de tweede helft van de wedstrijd SV Zalvoort, Hellersport. En Jap, even een vraag. Is uh, Pieter Keur inmiddels alweer uh, aanwezig? Ja, zeker. Want die heeft uh, zijn uh, straf van drie wedstrijden uitgezeten. En die mocht deze week weer bij zijn. En, en dat heeft hij ook te merken. Hij heeft ook direct weer eens een keertje een waarschuwing van de Arbiter gekregen dat als hij nog een keertje zijn... Uh, um, um, <lacht> dat ja, de... dus als ik zegt, dan, uh, wat zeg, dan word je uit hetzelfde uit. Uh,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 Uh, dat heeft echt niet geholpen, want uh, met name uh, Bonifet uh, stond een uh, paar keer uh, perfect uh, in de baan van het schot uh, en hij heeft zijn doel nog steeds schoon kunnen houden. En nu is dan Zandvoort uh, aan de aantal bezig en mag uh, Michael Kuil vanaf de linkerkant een vrije schop gaan nemen. Een vrijschop door een, dat er een overtreding op Billy uh, werd gemaakt. En dan gaat die bal komen. Hoog in de doelmans. Oh, net niet bij uh, Molly. Bij Maurice Molden, natuurlijk, zeg maar. Hij wordt Molly genoemd. Hij wordt wel achter de achterlijn, uh, over de achterlijn gepast. En Santwoord mag dan nu een corner gaan nemen. En dat doet uh, Naartje Berg. Heel kort naar uh, Van der Oort. Nee, niet Jurgen uh, Opnieuw. Uh, berg. Een mooie koppel daarvan. Dus, uh, even kijken, want hij ligt nu op de grond. Patrick Van der Oort.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 Over te bespelen op de keeper. Van Hellasport. Sandford uh, laat het even bekomen. En de bal daar ga je spelen. Op de linkerkant gespeeld. Die kan die bal heel moeilijk aannemen. Maar hij vindt hem dan toch. En dan staat uh, Van der Oort daar. Uh, staat er, uh, uh, Probeert te verdedigen. Heel goed verdedigen hier van uh, Billy Visser. Trouwens. En uh, die gaat terug naar Van der Oort. Van der Oort, Naar Lenners. Van der Oort. Uh, dan gaat een rush. Een hele grote rush naar, uh, uh, naar Maurits Op de rechterkant. Gaat hij wel voor proberen te zetten. En die gaat vier en van de verdediger. Over de achterlijn. Sandford mag een coördinator nemen. Uh, en dat uh, is dan, uh, even kijken, in de uh, negende minuut. Uh, Durt Helein van die bal is achter de boarding uh, voordat uh, Nacho Berg die bal te pakken heeft. Uh, ik begrijp niet, uh, want Zandvoort moet natuurlijk een beetje wel, wel proberen te scoren. Dus je moet een beetje tempo draaien om die druk op uh, Hellasport uh, hoog te houden. Nou, dan ligt die bal eindelijk op zijn plaats en dan mag uh, Berg die bal gaan nemen. Dan gaat hij komen richting de eindelijk een goede bal, maar nu staat de keeper helemaal apart, helemaal alleen. Nee, die bal schijnt achter geweest zijn, dus hij maakt een hele kromme bal vanaf de rechterkant. En die bal is daardoor over de achterlijn gegaan en de scheidsrechter geeft een doelschop voor Hellas. ...gaat die bal komen, op de middellijn uh, bij een speler inderdaad. En dan dacht, dit uh, euh, kalus ernaast, kalus er helemaal naast. Dan komt vijf voor kans. En je oude de, de is opnieuw! Hier, uh, de set die zich echt tot verheld zerecht. Want die bal gaat net aan, naast de paal aan de goede kant van Zandvoort. Oh, had hij er niet gestaan, dan had hij er keihard tegengegaan. Hij kan dan kan er nog dit met z'n fiets tegenaan komen. Het is wel een corner voor Hellospeyerkons. Uh, dat er nu eventjes onder de druk van Zandvoort uitkomt... En kan gaan proberen om de score open te breken. Corner, vanaf de gezien van de linkerkant. En die wordt ook met links getrapt. Dus dat is een inzwaaier. Dan komt die bal en die wordt weggeslopt door Sonneveld. Sonneveld over de achterlijn. En uh, sport mag gaan ingooien. Dat dus duurt even van de bal is. Uh, en weg, nou, daar is die bal dan eindelijk. En de speler in kwestie die en dan krijgt, die laat liggen voor zijn uh, maatje. En dat is waarschijnlijk iemand die heel sterk kan ingooien. En in ieder geval een flinke aanloop. En die bal gaat niet de zes ja, meter gebied in, maar niet de 5-meter gebied. En wordt weggewerkt door Michael Kuil. Opnieuw over de uh, zijlijn. nu een stuk verder van zand als het doel was. Die, die, die druk probeert op te voeren voor het Zandvoortse uh, of tegen het uh, team en de, van de veld zien dus kan die bal wegkoppen. En uh, Helftsport moet helemaal die bal helemaal terugspelen bij eigen helft om uh, die bal in de te houden. Opnieuw, uh, uh, Helosport, uh, daar wordt uh, Maurice Mol helemaal uitgekapt. Mol die, die, die uh, ja, een beetje ongelukkig speelt. een goede hier van, van Hellsport wordt gekapt daar. En het is kamers die bal kan wegwerken naar Billy Visser Visser. Die probeert die bal naar voren te transporteren. Maar dat misselings en die bal gaat uh, ter hoogte van 1,5 meter en van het 16 meter gebied. Gaat die bal over de zijlijn en Hellsport mag opnieuw gaan gooien. In het 16 meter gebied. Er staat daar iemand tegen Kanes aan te, te drukken. En dat mag blijkbaar. En dat is nu via Kanes over de acht Opnieuw een corner van Hellensport. Neem nog even deze corner mee als jullie de tijd hebben. Ja hoor, dat is goed. Oké, okay, er is behoorlijke druk hier. Op het doel van Sant voor de laatste drie, vier minuten. En Sant moet dat even doen staan om weer die bal in bezatbal te kunnen krijgen. Een corner. Opnieuw met de linkerbeen. Uh, dat wordt opnieuw een inzwingen. En net was hij te laag. En nu is hij wel hoog genoeg. En dat is uh, bij de vet die de bal weg gaan boksen. En dat is in de voeten van Marusman naar uh, Kuil. Ka uh, sorry, naar Zeberg. En de Sandburg is de bal opnieuw kwijt. Uh, dat wordt nu weer opnieuw bouwen. We hebben gespeeld. Even kijken, uh, een minuut of 14. Uh, en het stand dus nog steeds nu wel in de wedstrijd. En zo tegen jouw sport. naar buiten kijken of naar buiten lopen op dit moment. Dat gaat echt flink te keer hier. Komen wat liedertjes naar beneden. Maar ik had het toch voorspeld. Jazeker. Ik, voorspeld. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat op de voetbalvelden van SV Zandvoort. Hoor er straks in het volgende uur van Joop van Vandaag de wedstrijd tegen Hellas Sport. Uit Amsterdam. Ergens uit Amsterdam. Uh, ja. Die plaatje daar nu niet zomaar natuurlijk. Albert-Jan. Nee. We komen in, uh, in uh, Franse sferen.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 En wel allereerst naar de grote botenshow in Monaco. En die show is van 21 tot en met zaterdag 24 september. Meer dan 500 exposanten presenteren zich in het schitterende plaatsje aan de Middellandse Zee, Monaco. En een groot totaaloppervlakte van 22.000 vierkante meter zijn de mooiste schepen te bewonderen in de haven van Monaco. En daar is natuurlijk onze verslaggever Frank de Visser volgende week. CFM is er gewoon bij. CFM is er gewoon bij. En Frank is doet daar verslag. Maar het is natuurlijk niet alleen feest voor Frank, want ook zullen de topmanagers in het toonaangevende internationale zeilbotenmakelaardij elkaar daar ontmoeten.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 Waar onze Frank ook uh, aanwezig zal zijn en verslag zal doen van het gastronomische uiteraard in die week. Dus uh, Frank, vanaf volgende week uh, gaan we je bellen en we zijn erg benieuwd naar je verslag. Je live verslagen vanuit respectievelijk Monaco en Saint-Tropez. Wat heeft die man ook aan rotleven Wat aan rotleven Jongen ja. jong -e, jong -e, je zou maar werken bij CFM. Oeh, -e, dat -e, is afzien. -e. Hier is uh, de arties. Dus Frank de V, Frank de Visser, helemaal vanuit de Monaco voor Sandrapping. Dat gaat wat worden, dat gaat een feest worden, zeker weten. Hij moet alleen de bedrijfskleding nog even op. Ja, oké. Okay, nee, daar komen we wel uit. Artie zorgen hier trouwens is sugar sugar uit de jaren 60. Zo, het is alweer bijna 4 uur, bijna einde van de tweede uur van zandvoort op zaterdag. De laatste plaat die ik voor je heb voor 4 uur is Rick Ashley. Hier is whenever you need somebody. I've been stood up,